Goed, ja. Uh, het is een nieuw jaar. Het is de zevende jaargang van Vrijheid Radio. Al wat goeie dus, komt in zeven, Johan, zeggen ze. Sta dus ik op geproost hoor. Ik heb uh, nou um, het zusje van Hel en Verdoemenis, die ik een tijdje terugdronk. Dit is zo hop en liefde. Ja. Dus daar, um, daarmee proost ik dan op, op de zevende jaargang van Vrijheid Radio. Ja.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 Goed, nou beginnen we met uh, het, het, het traditionele blokje. Goud, zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Nou, ik heb de marijuana-index de, de de voor me. Uh, ja, die was uh, vorige week was in een dalletje geraakt. Zelfs onder de 200 punten. Maar nou is je aan uh, bovenaan aan krabbelen staat hij op uh, 224,73. Ja. En uh, nou zullen we maar meteen de goud en de olie doen. Uh, Gaat staat op 12,94,60. <coughs> dat is bijna bij de 1300. Dus er zit toch wel een, ja, een stijgende, een volhardende stijgende trend in. Ook zilver is uh, aardig gestegen, zo 15,79. Heeft uh, ja, voor een vrij lange tijd niet zo hoog gestaan. <coughs> en uh, odie is 47,11 dollar per vat. Hm. Dus Dat blijft hey. nog een beetje achter. Ja, maar de ja. beurzen die gaan scherp naar beneden vandaag. Apple, Apple oh, okay. krijgt er hard van langs. Hmm. En de bitcoin die, uh, die gaat niet hard naar beneden, um, die staat op uh, uh, driehonderd, <laughs> dat is zo leuk, vier drieetjes achter elkaar, die staat op uh, driehonderd, Misschien okay. ja. leuk om te melden dat vandaag de tiende verjaardag van bitcoin is, dus uh, ja. precies tien jaar geleden werd het allereerste blok gemind, een paar maanden daarvoor werd er voor het eerst over bitcoin geschreven, dat was op 26 oktober.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 ja om het proces te, te zien om hoe zeg je dat Ontvoren, het, het, het, ont, ja onttrekken. Dus, uh, ja uh, ja. Nou ja vorige week stond hij in ieder geval op uh, 3100 oh. en uh, nou ja, nu op 3300 uh, <laughs> 33 oh. hij heeft nog even een klein piekje gemaakt naar boven de 3400 dus ja dus, uh, nou ja.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 Die bovenaan de lijst van het meest geschokte Kamerleden staat. <lacht> hij wordt acht keer geschokt. Ik uh, hoor niet van ieder nieuwtje van de stoep te vallen, want niets be realiseert zich dat hij misschien iets te vaak het woordje schokkend of een afleider van gebruikt. Uh, dat komt ook door mijn aandachtsgebied. Ik volg justitie en daar gaat nog wat mis, alsof uh, die andere dingen niet schokkend zijn. Maar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 Op zich ben ik geen fan van het gebruik van superlatieven. Behalve als je het echt meent. En ik meen het echt. Ja, dit, is, dit is wel. En de, en de echte dingen waar ze over geschokt was. waren dan de illegale puppyhandel. en problemen met paarden in maneges. <laughs> maar goed, zijn ze is ook wel een partij voor de dieren. Ja. Maar ook over het afschaffen van raadgevende redding. Daar, daar is het nog altijd boos over. Huisdieren worden afgeschaft. Dat is een van mijn voorspellingen. Dat uh, binnen een mogen ja. tijd. Uh, nog mensen geen huisdier meer doen geen paard ja. te rijden, geen hond om uit te laten, geen volg om uit te kijken. Zullen we even voor de luisteraar die jouw lijstje nog niet weet, <laughs> onze vorige uitzending aan het eind. Ja. <laughs> maar die dingen hangen vaak ook samen, ze zijn ook samenhangend. Dus dit gaat dan naar het milieueisen of naar het diervriendelijkheidseisen gaat ze met elkaar samenwerken, om allemaal beperkingen te introduceren voor ons. Ah, ik hoorde de laatste Dave Smith hier wel wat moois over zeggen, dat ging over die komiek Louis C.K. die, uh, ik weet niet wie dat gevolgd had, maar die was een beetje in de MeToo-wervelstorm uh, terecht en nou na een jaar was hij weer terug ja, dat is en uh, daar kwam er op Slate gelijk een artikel uit van, van dit is keep. wereldschokkend of nee, dit is weerzinwekkend of uh, ziekmakend. Ziekmakend was het gewoon, eh? ja, de, die mag af gewoon de, de, de, grappige performance, je hoorde iedereen heel hard lachen. dus uh,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 Ja, daar ben ik het niet mee eens. Je begrijpt dat wel hoor. daar ben ik het niet mee eens. Want mensen ja, kunnen, kunnen zich enorm druk maken over het, uh, tot slaaf, het slavenloontjes van koffieboeren in Nicaragua. kunnen ja, soms ze zelf, zelf ook... koffie drinken. Daarom is dat ze dichtbij effecten van. Kijk, die boeren is geen hol. Als ze, als die koffie, als ze zelf niet koffie dronken en die, uh, dat hele land zou van de verdwijnen. En dan zouden dus ze afzien van de magie die daarvoor nodig is, zouden dus ze het nauwelijks moeten uitvinden. Nee, dat is ook dus niet zo, want de plastic soep, die zit ook een hele end weg. En er zijn ook mensen ja, die zich daar helemaal ja. druk over maken. Ja, de global dat is, dat is, global is, warming is zoals 100 jaar in de toekomst ja. van 0,07 ja. dus graden, het, uh, maakt uh, ze zich ook helemaal gek over. Nee, dat, is dat, juist plastic, ook, dat is dus weer een bij zijn, dus ze maken zich druk over het eigen plastic. Ja, so, dan komt er niks uit Europa. Maar het is de hun eigen plastic, al al plastic al niet. Nee, oh, jongens, jongens, dus, jongens, dus, jongens, wij, jongens. zij gebruiken zelf plastic. En uh, mensen maken zich zorgen om wat dichtbij is. En ja, okay. als, wij, als wij geen plastic meer gebruiken, dan zouden ze zich veel minder zorgen maken over die plastic soep. Nee, dus mijn uh, stelling is, is, mensen maken zich zorgen over dingen die ver weg zijn. Nee, dat is niet. Wat ver weg is, kan je niks schelen. Uh, Kijk, okay, wat, wat, wat, wat, wat is, denk. Wat je wat nabij staat.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 Daarom, Jemen is het verste weg van ons. En dat en, en maakt niks. Kijk uit nieuw Zeeland, daar, daar is de Hobbit opgenomen. Of uh, Blote Rings. nieuw Zeeland betekent nog iets voor ons. Jemen betekent helemaal niks voor ons. Als ze je nou Jemig heet, dan zou, er nog, zou het nog een woord zijn. Wat nee, ik doen. denk dat dat komt omdat het in de politiek, of de media spelen Jemen niet op. Omdat het onze bondgenoten saudi arabië zijn. En dan krijgen we allemaal olie uh, van en die doen dit. Mm -hmm. en, en dat is net zoiets als Israël, als Israël Palestijn overhoofd schiet, dat, daar, daar, daar doen, doet men niks mee, omdat die de media en de propaganda controleren. En anders moet je tegen het, alles wat tegen het empire ingaat, dat is het eigenlijk je al. Je moet niet tegen het empire ingaan. Met zijn uh... een met mensen die elke dag over Israël zeuren.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 100.000 mensen zichzelf een kans zouden maken omdat ze denken dat het beter voor het milieu is. Er zou helemaal niks veranderen. Je kan er helemaal niks aan doen. Maar ja, de papieren etiketjes van de flesjes ja, afkropen dus en dan, dan, dan, dan afgeschraapt papieren, papierbak ja, gooien. Het, het, papier, het, het, papier, het, het enige en van training, <laughs> training, de taak daarvan is om het, om het dichtbij te halen. Want pas als je het dichtbij. ...en dichtbij hoeft dus niet alleen de locatie, maar dichtbij, iets moet in jou. Het moet er iets raken met wat jij bent als mens pas als dat gebeurt kun je er iets aan mee doen, en anders dan, dan, ja, dan raakt het niks in jou en dan betekent het dat niks en dan gaat het heen zoals je heen. Ja, ja, goed, ja, ik ben dus uh, van mening dat uh, Trouw hier tegenover dat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 En je zou dan die schokkendheid van bijvoorbeeld die gender issues zou je gaan meten. Ja, hoe vaak zou je dan meten dat mensen zich ermee bezighouden omdat ze het heel belangrijk vinden dat dat goed wordt uitgesplitst in zoveel mogelijk genders. En ja. hoeveel zou, zou het eigenlijk een soort weerstand zijn van mensen die er eigenlijk geen behoefte aan hebben, maar die ermee worden geconfronteerd ten koste van alles? En welke welke ja, welke ik denk dat vooral jongeren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 En dat zijn mensen die zien nooit meer een ouders thuis, omdat ze uh, al bij de ouders moeten werken. Oh, zeker, ja. ja, en ja, dat ja dat mensen die, uh, die, die hebben ouders die zijn al oud, want die ouders zijn vaak al veertig. En die ouders, uh, ja, die hebben maar één kind of twee. Ik, ik denk dat in de afgelopen twee, drie generaties is er zoveel in het gezin veranderd. Dat er kennelijk is het, zijn we niet in geslaagd om bepaalde dingen uit onze oude tijd te behouden. We hebben dus een. Uh, we zijn er ook gelukkig veel kwijtgeraakt, want ja, dus we moeten niet achterblijven, wel als mensheid vooruit. Maar ja, we moeten niet, uh, wat jij nu omschrijft, een soort scenario van een soort infantiele maloten maatschappij die alles in één zal laten starten in de toekomst. Maar dat is natuurlijk ook niet een goed uh, station halt, wel op weg naar de mooie toekomst die we eigenlijk zouden moeten hebben.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 Ik denk dat mensen eigenlijk, dat bijna niemand goed is voorgelicht en bijna niemand weet hoe dat zit. Want de een keer ze dit, andere keer ze dat. En ik denk dat heel veel van die, wat jij zegt van je hoeft nergens te vechten, dat is het niet. Want een gezond lichaam, een gezonde diersoort is juist een diersoort die niet aan veel ziektes onderhevig is. En een diersoort die continu ziek is, ja, dat is niet een gezonde diersoort. Dus op zich niet nergens tegen hoeven vechten, dat is niet het probleem. Je zou ook kunnen zeggen, ja, we introduceren heel veel ziektes door middel van indenking op hele jonge leeftijd. Dus dan gaat het lichaam misschien meer vechten dan dat ze anders zou doen, en dit genomen. Maar ik denk dat het meer met voedsel te maken heeft. Ik denk dat wij wow. in een soort voedselstructuur zitten die uh, dat in bepaalde chemicaliën ons lichaam uh, tekort is dus en in bepaalde chemicaliën ons lichaam overbelast. Maar ah, daar ging en het dus even. Maar... Dat is een hele zijtak weer over voedsel. Ja, ja. Daar, daar ging het mij even. Het ging naar ja. mij even om dat. Dat uh, niet dat dat werkelijk de verklaring is. Maar de, de verklaring als je de medische wetenschap vraagt. Waar komen al die immuunziektes uh, vandaan? Dan zeggen ze niet dat het komt door onze vaccins. Dan zeggen ze dat het komt omdat het teveel hygiëne is. En het lichaam uh, gaat dan ergens tegenvechten. Of dat zo is. Ja. Dat, uh, daar wil ik van afwezen. En daar wil ik het ook helemaal niet over hebben. Uh, dat ja, zijn maar, het, maar, ja, het is een leuk onderwerp. Maar laten we het een beetje lijn houden. En, uh, waar het mij om gaat is dat al dat geschokt zijn.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 Vrijheid van uh, ja. associatie. En dit, dit, dit, nou, die ziekte van het gezegd zijn en het probleem hebben, dat is een, ja, een soort ziekteverschijnsel van gebrek aan vrijheid van associatie. Ja, nee, er, zit een inderdaad... woede, er zit een woede in die inderdaad naar buiten komt en die richt zich op de illegale puppyhandel, maar die in werkelijkheid die komt, die woede heeft een hele andere oorzaak. En dat is denk ik ja. hetzelfde als met die auto-immuunziektes, die ja. komen naar buiten toe.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 Je leert wat uh, nutteloze feiten en skills, maar je leert niet meer nadenken. Het is moeilijk om na te denken over zaken en ook uh, gewoon beseffen dat je dingen niet weet als student. Ook je bepaalde dingen niks kunt vinden. En dat is, zijn allemaal vaardigheden die moet je moet wel hebben, die heb je als student. En dan krijg je uh, zo'n rare, rare uiting. En ik, ja, ik, ik, ik, ik denk dat wat je ziet in landen waar je meer voor jezelf moet zorgen, waar je meer op elkaar aangelezen bent, maar ook op jezelf, wat vaak hand in hand gaat.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 Zou misschien... Ja, natuurlijk, maar het, dat is het niet, want er wordt, enorm, er wordt enorm belast. Klopt, en dat maar is dan de, het en daarom, de vraag. En is die woede terecht. Dat is mijn punt. Die woede in Nederland is terecht. We hebben het ik niet heel veel niet beter. Ik zeg ook niet dat die woede niet terecht is. Nee, dat was het punt van Josje net. En daar ik reageerde ik op. En ik zeg, die woede is wel terecht. Want in Nederland zou het eten, dak boven je. Het zou misschien een tiende van je inkomen moeten zijn. En de rest zou je gewoon moeten kunnen besteden. Heel veel mensen zouden waarschijnlijk gewoon voor kiezen om minder te werken.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 Door, door die belasting gaat mijn, mijn uh, saldo erop achteruit. Elk jaar. En dat is dus diefstal. En, en het is natuurlijk een hele onzin dat al dat andere allemaal geen diefstal is. Dat is het gewoon het hele rare. Nou, proberen ze op zo'n dingetje proberen ze een succesje te boeken. Terwijl ik denk van ja. Nou, dan, uh, als je hem iets anders mag aankleden. Want het klopt helemaal hoor wat je zegt. Maar er wordt dus een, een, een rendement geëist van de overheid. En ze zeggen dus eigenlijk.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 Oh, Want ze ja? willen meer, uh, ja, meer militairen naar Syrië. Er zijn geen heidenen denk ik. Nou ja, allemaal moslims toch daar. Zijn, ja, maar heidenen, dat zijn... Uh, ik ken niet, niet alles wat niet christelijk is, is heidenen volgens mij. Oh heidenen. ja, nee, de onbesneden. Hè? Ja, de moslims zijn besneden. ja. Nou, volgens mij dat niet eens. Het is gewoon alle monogamie. Dat, is, uh, ja, dat, zijn, dat zijn geen heidenen. Heidenen zijn meer soort gelovers of... Uh, Ah, eigenlijk werk, maar... vanuit de, de, de woord... zoals het in de Bijbel gebruikt was... was het dan uit perspectief van de Joden. dus Iedereen die geen Jood was eigenlijk. Ja, daar zal dan ook een beetje een draai aan gegeven moeten worden. Ja, ja, ja maar dat, dat, dat zijn... Uh, <lacht> in zijn ze daar heel goed in. Hè? Dit ook. Ik weet niet hoe ze dit willen rijmen met hun uh, boekje, maar ze zullen ja, nee, vast wel iets het vinden. Ze <lacht> zeggen dus dat... Om, nu Trump zich terug, wat terugtrekt... moet een Nederlandse strijd opvoeren. <lacht> het initiatief van de... Coalition of the Willing...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 <laughs> Hetzelfde wat er in 1984 gebeurde eigenlijk, hè? dat de vijand steeds veranderde. En zelfs midden in een speech veranderde de vijand dan van de een naar de ander. Ja. Nee, dat zijn gewoon mensen die, die weten gewoon hoe ze die markt daar moeten bedienen. En dat is een grote all you can eat, want heel veel geld gaat erin. Dus er zijn allemaal mensen die wel allemaal een graantje van meepikken. Misschien zijn er mensen mensen die eerst daar prima leefden en dachten van, nou, als ik in deze business ga, dan kan ik flink cashen.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 Dus die worden aan alle kanten klem gezet, die Koerden. En dat, ja, omdat dat christenen zijn. Uh, en dat zeggen ze ook. Uh, het draait om afschrikking, zodat Turkije de Koerden niet zomaar kan aanvallen. Dus dat is, dat is waar, waar het zijn om gaat. Zijn hun geloofsgenoten willen ze verdedigen. Dan moet ze net als de SGP, hè, die dan op eigen initiatief een crowdfunding doet. Moeten ze misschien ook daar een soort Christen unie divisie heen sturen? Maar ja, maar ik denk dat het een hele goede. Dat zou ook gaan steunen. Zijn. Daar zou ja. ik wel een bij willen dragen. Oh, oh, oh. <laughs> Zicht, uh, ja. Ik vind dat christenen die elkaar gaan beschermen in Koerdistan tegen de Turken. Dat, mm. nou, dat ben ik wel. Als ze het gewoon zelf doen, daar zou ik wel achter staan. Ja, en ik denk dat ze ook geen wapens nodig hebben. Want als je gewoon goed bidt, dan uh, denk ik nee, wel wat, dat. Uh... Nee, ik, vind, ze moeten wel aan, ik, ik <laughs> verwacht van de christenen wel iets meer praktisch. Uh, praktijk, hè. <laughs> ja. Dus de SVG is dit maar meer. Ja, dat, dat, dat, dat alleen bidden, bidden, bidden tegen de Turken dat ze dat wil niet zo. Ben ik dat hebben ze letterlijk in de kruistochten ook gedaan, toch? Maar ik denk <laughs> dat de, de Turkije hebben de verkeerde god. Dus op zich, die kunnen bidden wat ze willen. Die krijgen geen steun. Terwijl de nee, nee, christenen hebben de goede god. Dus dan ja. denk ik dat uh, God dat gelijk... Uh, <coughs>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 Maar uh, ja, er worden ook andere middelen ingezet hoor, wanneer een land in nood is. Bijvoorbeeld een uh, nieuwe boyband. Oh man. Die, uh, ja, die wordt uh, ingezet als wapen tegen de Brexit. Ze heten de Breunion Boys. En die gaan op tournee langs Engelse pubs. Oh man, <laughs> <Ja>. echt. <laughs> je, moet ik even een stukje laten horen? Ja, laten we even een stukje horen. <laughs> Dat is een niveau van Songfestival. Uh.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 I still sing your words I make a wish as your star falls Oh your voice paints my heart your mirage fades away Your choice turns my sky Oké dank je dat was een beetje fijn is There's always been a sea between oh, us used to say let's go together But you're leaving now we're falling Top apart de jongens, pak je aanstekers <laughs> Stay. Come back. Come back. en toe wordt hij echt een beetje vals. Peter, zo is het wel genoeg hoor. In het refrein hadden ze beter gewoon stay kunnen zingen. Dat, kan, dat klinkt veel mooier denk ik, wat rustiger. Stay, stay. Something like this. Ja. staan ook met hun voeten in het water dan. Oh wauw. Ja. Ik zie ook al een video dat ze bij een talkshow zijn. Het is ook een beetje een multicultureel groepje of niet? Ja, behoorlijk. Ja, perfect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 Oké, okay. geschokte <laughs> mensen. Ja, ze ja, hebben 11.000 euro van eigen geld ingestoken. Dus ja. het is ongeveer een boerband van 11.000 euro. <laughs> zo zien ze er ook uit. En <laughs> ja, zo klinken ze ook, hè? <laughs> ja, dat is, het zijn vijf yoghi's geloof ik. Dus het zijn. is 2000. Ja, 2000. De 2000e man plus 1000 euro aan een uh, videocamera of zo. Ja. <laughs> ik heb wel eens betere muziek gehoord van een minder budget. Dit komt dus niet eens uit Engeland. Hè, dit. Het is gewoon iemand van buiten uh, Engeland. Je maakt zich hierover druk. Ja, maar waarom willen die mensen. Ik, ik, mensen maken zich zorgen over en dan sommige mensen willen blijven. Maar waarom? Wat, voor, wat gebeurt er als ze blijven? Wat, wat denken ze dan dat ervoor? Waarom dat beter is? Wat ja, dat voor, is een feit. Uh, het is weer zo'n probleem waar mensen worden verteld zich problemen over te maken. Je hebt nou al Je hebt al drie verschillende.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 Ja, omdat je uit de EU bent. Dus je, je hebt je niet meer dezelfde regels. Want anders dan zou je wel in de EU moeten zitten. Zij hebben de gekozen om vooruit te gaan. Zelfs dan kan je zeggen van, uh, nou, we doen gewoon dezelfde regels als de VS. Oké. Okay. Ja, dan, dan moet de EU daar wel mee akkoord gaan. Ja, ja, ja maar dat is het ja, hele. Ja, dat is een verkeerde. beetje het punt, ja. Ik heb Waarom het gevoel, wil de EU, de EU daar niet mee akkoord gaan? Je nou, krijgt het ook dus inderdaad het val. gevoel dat het de grootste nadeel is, is de onwelwillendheid van de EU. Om het makkelijk te maken. ja. ja.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 of ik moet kunnen regeren, makkelijk. Ja. Ze wordt weer een ja, ja, oorlog waar iedereen doodgaat. Daar, daar eindigt het inderdaad mee. Oh, hij zegt eigenlijk, als ik niet regeer, dan gaat het een oorlog worden. Dus, als ik mijn zin niet krijg, dan zorg ik ervoor dat jullie allemaal doodgaan. Ik oh, precies was. precies zeggen wat hij zegt. Je hoeft alleen maar naar de oorlogsbegraafplaats te gaan oh, ja. om te zien oh. wat het alternatief is voor Europese integratie. Dus hij zegt, uh, of.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 Of 42, uur sneller dan ik dacht. Ja. Nee, want je hebt ook best wel landen waar uh, die gewoon hebben onderhandeld, zoals Bulgarije, daar is geen één Jood uh, uitgeleverd. Ja, kom ja. dankzij de, de koning, misschien ook andere mensen. Maar... Ja, dus uh, de, waarschijnlijk uh, in ruil voor geen oorlog had je best uh, kunnen onderhandelen over het, voor het leven van alle Joden, denk ik. Als uh -uh. dus, uh, Amerika had gezegd, nou we hebben een gigantische industrie. Kunnen of uh, een leven lang met jullie in oorlog blijven of zorg gewoon dat jullie niet veel slachtoffers maken. En dan mm. hadden ze misschien ook. Uh, Kom maar hier met die arbeidskrachten. Ja, dan had je, ja en al die intelligente mensen. Nou. En uh, ja, dan hadden ze misschien ook het Oostblok kunnen redden van de Sovjet-Unie. Nou, dat, er waren heel veel andere routes mogelijk natuurlijk. Maar er zijn natuurlijk al een heleboel Europa plannen gaat. tot Europese integratie, Napoleon en de Spanjaarden hebben, hebben geïntegreerd. En, ja, en de Romeinen gaat... ook, toch? Romeinen ook, ja. ja. ja. ja. De Romeinen hebben ook. Het ja. gaat is altijd er... weer meer fouten. Ja. Die hadden zelfs Turkije erbij. Ja. Het is alleen dat ene kleine dorpje in en dat lag door, En toen is het helemaal misgegaan. gegaan. En Friesland niet. Friesland was ook vrij. Ja, maar dat was boven Rijnse. Galexit was dat waarschijnlijk. Ja, dat was Wisteroopnik. Die hadden ook een soort reunion boys, waardoor was die hele part Die had ik altijd in een boom gehangen. Die begon te zingen. Nou ja, goed. Ja. Zegt jonker nog meer? Hè? Nou, hij, zegt het, hij vindt het hypocriet. Want hij hoorde de roep des volks om uh, meer grensbewaking. En hij begon gelijk allerlei uh, gewapende mensen en uh, geuniformeerde mensen aan te nemen. En uh, toen schrokken diezelfde uh, landen opeens van... Nou ja, hij zegt, hoor eens, uh, wat, wat wil je nu? Ja. En op zich heeft hij daar wel een punt zo trouwens. Want je, je kan gewoon zeggen, ja, die, die landen moeten... Ja, wat, heb je, wat heeft het nou voor nut om te vragen aan, om... Uh,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 Dat al die jules zeggen, ja, wie heeft er nog meer gefraudeerd? Me too. <lacht> ja, je had toen ooit zo'n uh, onderzoeker op de Nederlandse, een van de Nederlandse universiteiten, die toen, uh, maar die allemaal onderzoek uit zijn duim zo. Ik weet het, ja. <lacht> uh, uh, uh. Maar een man uit Tilburg. Ja, en die is nou weer aan de bak, hè? Oh, dat weet ik. <lacht> Waar? Oh, dat zou ik weer even moeten opzoeken. Ik weet even, even, even niet hoe die man heet uit mijn hoofd. De was een universiteitsdocent. Ja, ja, universiteitsdocent, ja.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 Hij begint steeds meer op groot brittannië te lijken daar. Ja, stel je voor dat je in één keer zomaar de brilliant boys daar over straat wordt uh, zien lopen. Ja, dus China verandert steeds meer in een surveillance staat. En dat uh, kopt het artikel uh, omdat er uh, schooluniformen gaan komen die de locatie van de drager monitoren. Dus ah. ik denk dat er dan een soort QR-code op je rug...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 vroegtijdig kunnen opsporen of jij uh, dirty thoughts hebt over iemand. En dat moet ze in je kruis meten. Ja, nou. oké. Okay. Uh. En dan gelijk met de elektrische schokken eraan toevoeren... om weer wat recht op pad te brengen. Ja, maar dan wordt dat een fetish. En dan ga je <laughs> de schokken je associëren met seksueel genot. En op een gegeven moment ga je er gewoon van genieten. Ja, dat levert een hele interessante... Ja, ja. En zo is het ook met het betalen van belasting. Hè? Sommige mensen doen het ook heel graag. Ja, dat is een soort ja, ja. beloning in zichzelf. Ja. Oh, ik heb die ingewikkelde taak weer achter mij. heb ik toch maar weer goed gedaan. Ja. Zo, spelen jullie wel schaak? Nee. nee. Ja, Niet ik meer. speel dat wel schaak. Je had, uh, had uh, zo'n uh, database-achtige computeroplossing, die heet Stockfish...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 Nou, dat is in Limburg, bij Limburg, dus tussen Nederland en België. Oh, ja, bij Maastricht, ja, ja. Ja, ja en dat is in, uh, volgens mij, ja, twee jaar geleden is dat geweest. Ze hoorden onze uitzending, toen dachten ze, verdomme, oeh, we het even ja, snel dus, doen. Misschien wel, misschien wel. Uh -huh. <laughs> en sowieso, hè, dit, maar goed, ach ja. Mm -hmm. uh, dus, ja, ja.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 Ja, goed. Nou ja, ik, uh, ik geniet nog van mijn uh, biertje. Maar uh, we zijn wel door de berichten heen. Dus we kunnen nog uh, even lekker lang uh, gaan ouwe, door gaan Hoeren. Of ik kan gewoon de afkondiging doen. Hey, en daarna de gaan de we de nog Hoeren. Want we de hebben de nog niet over bitcoins geouwehoerd, hè Klaas? Even, God, ja, nee, dat is een grote teleurstelling. Dat kunnen we alsnog gaan doen. Maar dan uh, doe ik wel eerst even de afkondiging. Dus zal ik dat dan bij deze gaan doen? Ja, dat kan ik wel doen.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 Nou, vier jaar oud of zo, denk ik. Welke ja. is dat? De Titan X. Ah, oh, Titan X, okay, ja. Hoe plaatst hij zich tegen de NVIDIA-kaarten? Is, is het een T? Nee, ik heb hem een tijdje in een nice hash miner uh, gezet. Dan mijnt hij allemaal van die, ja, die rommelkontjes, zeg maar. Rommelkontjes. Nou, hij, hij kijkt een beetje welke.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 Want uh, op welk IP-adres zie je dan? Zie je dan het IP-adres van de miner? Want de miner, ja, die doet dan weer een rewards naar een, mijn wallet uiteindelijk. Maar ja, dat heeft uh, mijn IP-adres mij, op dat moment... Want dat, dat hoeft hij, daar geen onderdeel van uit te maken. Volgens mij wordt zo'n transactie wordt uitgegeven vanuit een bepaald IP-adres. Dus een transactie kan dan... Sorry. Maar ik weet het niet, want ik heb het totaal even verstand van. Ik weet het ook niet. Nou ja, nee, kijk, uh, ik denk dat dat niet hoeft...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 Dan ja, nou dat... op een exchange een uh, order plaatsen. Zij, wat, wat, het, het, het, het, er is geen any to any markt. Want wat zij doen is. Zij verkopen dan voor bitcoins. De coins die jij zij stuurt. En daar met die bitcoins kopen zij de coin die jij wil. En die sturen ze naar jou op. En zo gebeurt ja. het. Zij gaan voor jou de exchange op. Maar ja. het, is een, het is wel een service. Het maakt het wel makkelijk. En dat is op zich wel fijn. Hè? Want soms uh, als je zo op die exchange gaat. Dan moet je die order plaatsen. Dan staat je geld er vast. Tuurlijk. Als die dan niet meteen wordt vervuld ja, dan uh, maar het punt was dat het voor, voorheen was shape shift anoniem. Dus je kon van de ene naar de andere gaan. Maar dat is niet meer zo. Dus nou, ja, dat al voor. Dat, dat kan eigenlijk natuurlijk ook niet. Als het geld is, dat, dan, dan moet dat beheerst worden volgens bepaalde mensen. Dus uh, dan gaan ze ter waarde van boven de 5000 euro, 10.000 euro. En het ligt er een beetje aan uh, wie dat je vraagt. Uh, in Nederland is het uh, officieel moeten vanaf 15.000 euro. Even uh, uh, banken en zo uh, uh, krijgen die een melding dat het een... Uh, ongebruikelijke dat... melding, ongebruikelijke transactie. Ja, ja. ja. Maar mij is dat, dat bij veel lager zo, hoor. Sorry? Nee, volgens mij is dat al bij een veel lager bedrag zo. Ja, vanaf, ja, vanaf 5.000 euro is het. Ik moet wel 5.000 euro. Ik heb vaak en... meegemaakt dat bedragen tussen de 2 en de 4.000 uh, euro. Dat de bank gewoon of bevriest of gaat bellen. Dus ja, daar omdat... worden ook al signaaltjes bij gegeven, Oké. wordt ook geregistreerd. Omdat het dan de zoveelste in een week is of zo, of in de, de maand. De eerste, eerste ook. Het is, uh, ja, wat je wil. Ik, ik denk dat het al veel Ik denk, want ik heb wel eens gezien dat bepaalde... Uh,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 En bij Monero heb je dan nog de stap dat je, op het moment dat je Monero koopt, dan is dat vaak nog via een structuur waar een nooie customer bij komt kijken. Dus dan weten ze, hebben ze een idee van iemand die een bepaalde veelheid Monero koopt. Maar ik zei, als je zelf mijnt, volgens mij is het dan redelijk goed af te schermen. En dan, uh, maar riep, je dat krijgt dat niet zoveel bij elkaar gemind. Dat is nee, een beetje het klopt. klopt, maar sommige aanschaffers zijn ook maar heel klein.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 En dat maakt het ook wel lastiger voor ze, zolang, zolang er geen wereldregering is. Mm -hmm. Mm -hmm. Valt er een lange stilte. Ja, ja, tijd om een einde aan te Next. maken dan, denk ik. Kunnen je een einde aan maken, jongens? We kunnen natuurlijk nogal uh, zes uh, verschillende theorieën naar voren brengen. Ik denk dat het eerst omhoog gaat, dan weer omlaag, dan weer omhoog. Uh. Maar ja...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 Middelen. En dat is, uh, uh, ja, dat is al een, uh, een leuke toepassing. Maar ik denk dat zeker in die censuursfeer, dat er nog een heleboel leuke dingen kunnen gaan gebeuren. Dat het wel een van de eerste groeimarkten is. Maar het is, het is wel zo. Sam ja, Harris. Ik... Oké, ja. Okay, ja. Ja, die, ja, Sam Harris. Maar, maar nog een andere gast waar uh, Jordan Peterson mee samenwerkt in het nieuwe initiatief. Ja. Maar ik denk dat, dat Ethereum had natuurlijk een enorme belofte had voor allemaal online ubers die in de blockchain zouden zitten en zo. daar is eigenlijk allemaal niks van terecht gekomen. Nee, maar tot, dat, tot dat, toe, dat, tot dat tot zijn projecten, project, ik bedoel, als, als, ik weet niet waar ze van wanneer ze ermee begonnen, maar... Dat duurt wel even een tijdje voordat het uiteindelijk in de ja, praktijk terechtkomt. Ja, terecht. jij ja, zegt, ja, wanneer, waar blijven die mooie toepassingen? Maar, ja, nou, die dat, gaan nog wel ja. komen, maar ik denk dat daar kun je beter inderdaad op richten: van, uh, ja. kijk eens wat ze gaan doen. Wauw. Ja, en sommigen zullen misschien falen. Ik bedoel, Net als de petshop, uh, wat was het ook weer? Mm -hmm. eh, Pets.com. Eh, pets, pets sorry. Pets.com, ja, dat werd ik.com bedoel. Er zal een hoop falen, er zal een hoop bakken tussen zitten. Maar, ja, ja. Uh, ik, ik, maar goed, uh, ja, uh, laten we daar dan een, uh, volgende keer over gaan hebben. Uh, ik denk dat de eerste uitzending voor 2019 nu wel uh, aan zijn einde is. Uh, ik hoor al wat gegaap. Dat was ik, ja. ja. Dus nou ja, wie wil blijven hangen, die uh, mag blijven hangen. Ik doe in ieder geval de record eruit. Ja, Oké. Okay. Oh, ik je even... je was nog steeds aan het opnemen. Nee, Ik was nog steeds aan het opnemen, ja. Oh, Wauw. Ja, Ik had het wel <laughs> al gezien. Ik had het al al gezien. Ik, je kan het zien, hè, daarboven.